Goedenacht, hartelijk welkom terug bij het tweede uur van Casa Luna. We hadden net David van Genep te gast. En dat ging over apen, ook over contact maken met apen. Dat doet hij heel vaak. En uh, ik heb het ook gezien in filmpjes, laten we zo meteen even horen ook. Maar um, het is echt leuk om, om te horen hoe hij contact maakt met apen. En de vraag die ik aan u wil stellen is, hoe maakt u contact met dieren? Ik ga er maar even vanuit dat niet iedereen met apen te maken heeft... Daarom hebben we het breder gemaakt. Hoe maakt u contact met dieren? Wij zouden het ook leuk vinden als wij mensen aan de telefoon krijgen... die werken met dieren, die bijvoorbeeld paarden trainen... of die met honden trainen, of, uh, uh, of die dolfijnen trainen. Nou, er zijn allerlei mogelijke dieren um, waar je contact mee zou moeten kunnen maken. En um, als u gewoon een huisdier heeft waar u regelmatig mee communiceert... dat is dan ook leuk om te horen. Dus dan kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren kan dat naar hashtag Casaluna. We gaan zometeen bellen en mailen en weet ik wat allemaal twitteren. Maar we gaan eerst maar eens even naar wat muziek luisteren. Zoa, ai, zoa, zoa, So, wow, wow. La, hi, la, hi, la, huma, la, hiko, nebe, na, kumasa. Nebe, la musoula, hatu, nunya, musoula, kula, mogelema. Ibe, kono, tasegena, kidemolo, segena, kikanola no, abada. So Ah So Ah So La Modeni, Johnny La Modeni, Fanta Bata La Modeni. No one can name Calamonia Boni, do my la Monday. O Johnny La Modeni, Nenin Don La Modeni. You will not any be Bolo, he can add the Catalan La Ha. Demons of money be Bolo, he can add the Catalan La Ha. Danger money be Bolo, he can La Ha. Oh venani dos kasiye oh venani sonjae za a ai so wa so wa wa so wa was dit, van Fatoumata Diawara. En dat is vorig jaar opgenomen. De vraag is, uh, hoe maakt u contact met dieren? We hebben net uh, David van Gennep in de studio gehad. Kunnen we even een stukje van laten horen hoe hij contact maakt met dieren. Er zit wel wat muziek doorheen, maar als we even door de muziek heen luistert, dan hoort u mooie geluiden van David van Gennep. Die uh, communiceert met een aap die hij naar buiten lokt. Dat is Mojo, dat is een aap die, uh, ik weet niet of hij er nog steeds woont daar in Almere... maar die daar destijds was en... Uh, nou ja, die moest wennen. Die had in een binnenhok in quarantaine gezeten. En hij mocht naar buiten, maar hij moest naar buiten gelokt worden. En dat doet David op de volgende manier. Dus even door de muziek heen luisteren. Blijf dan maar eens binnen als aaf. Daar ben je natuurlijk niet tegen bestand. Welke mooie geluiden. David van... Oh, ik klik een beetje, klik een beetje snel weg. Sorry. Uh, David van Gennep was dat. Um, ik heb een mail, of wij hebben een mailtje binnengekregen van uh, Ellie Thewen. Die zegt... Ik heb een kater en ben vanavond uh, met hem of haar naar de dierenarts geweest. Die at en hij liep gewoon door het huis. En toch had ik het gevoel dat hij ziek was. De dierenarts constateerde dat hij een virus onder de, le uh, onder de leden heeft... Hij is ziek. Ik ken mijn kater natuurlijk al lang en heb signalen gekregen van hem dat hij ziek was. Vraag me niet hoe. Ik ben helemaal geen dierenarts lopen. Ik kijk het meestal even aan, maar nu gaf hij zoveel signalen af dat hij ziek was dat ik naar de dierenarts ging. Ik weet niet hoe de kater dit mij laat weten. Ik denk dat ik hem eigenlijk goed observeer en dat hij toch een beetje een ander gedrag vertoond heeft. Zijn gedrag is dus mijn communicatie met hem. En daarnaast mijn blijkbaar juiste observatie. Hij heeft antibiotica gekregen omdat hij anders niet van dat virus af zal komen. Communicatie is in dit geval dan ook gedrag. Bij mensen is dit niet zo heel veel anders. Onze verbale communicatie is niet altijd betrouwbaar. Ons gedrag veel meer. Dat geloof ik ook. Ellie Theo was dat met dit mailtje. Aan de telefoon meneer Van Rossum. nacht. Dag meneer. Ik spreek met Van Rossum uit Nieuwland. Hallo. Het gaat over contact met dieren. Klopt. Nou, ik, ik, kan, ik kan al die jaren lang contact leggen, onder andere met de koekoek. Met de koekoek? Dat is geen dier, maar dat is een vogel. Ja, dat is ook kent een... u wel, hè? Ja, de koekoek ken ik. Juist. En dat is een ontzettend schuwe vogel. Ja. Maar, en dat ken ik al van zeg maar, mijn zesde jaar af, al, van de lagere school, en ik ben al, ja, toch al 77, en diverse keren. Dan dus, hoor ik dan een koekoek, bijvoorbeeld ergens, ik ben ergens in het veld of zo, waar dan ook, of hier in de omgeving, en dan hoor ik de koekoek. Ja. En dan maak ik met mijn handen dus het koekoekgeluid, net als of een fluit fluit. Doe het dus? Zegt u? Doet, wilt u het even doen? Nu? Ja? Nou, ik heb dus mijn telefoon, mijn hand nodig om mijn telefoon vast te houden. Als u die even neerlegt, dan kunnen, kunnen wij het horen, denk ik. Nou, zal ik kijken of het lukt. Overblik joh. Ja. ja. Even kijken of meneer Van Rossem hoorbaar is als hij de koekoek nadoet. Nou, het gaat nog niet. Het gaat wel niet zo perfect, natuurlijk, want ik lig op bed. Ja, maar ik kon het wel goed horen. Ik zal even vertellen, wat is het geheim? Nou. Uh, als je dus met, met die hand zo'n kan, kan daar en, uh, dan, en je loopt in het veld... en je hoort een koekoek, dan is die er dus in de omgeving. Maar je zou hem 1, 2, 3 niet zien. En als je dan die koekoek nadoet... en je, ja, je staat stil... en je koekoek je een paar keer. Je wacht eventjes. Ja. En ja hoor, dan komt die aanvliegen. En dan koek je nog een keer... Want hij vliegt om je heen, hij weet waar het vandaan komt, hij vliegt om je heen. En, en dan je koekoek nog een keer, en dan strijkt hij neer in een boom. En dan heb je kans, en het is 9 van de 10 is dat zo, dat hij terug gaat koekoeken. Oh ja? En hoe komt dat? Je zit in zijn territorium. Gaat hij dan een beetje boosig zeg, koekoeken? Zegt u? Wordt hij dan een beetje boos? Dat weet ik dus niet. Je ziet hem niet, je hoort hem wel. Ja, maar kan je het niet horen aan zijn geluiden? Dat zou kunnen. Dat het krachtiger nog is dan dat van mij dus, hè? Ja. En dat is toch wel een leuke ervaring. Want ik liep stel onlangs, afgelopen zomer... met een stel met een heel aantal echte natuurliefhebbers... van de natuur-vogelwacht hier in, in, in de, in de vijfde landen. En toen liepen we bij zo'n. Zo'n wiel, zo'n put waar dus een eendekooi in zit. Ja. Een verboden gebied. Dus dan voelt zo'n schuwe koek zich ontzettend thuis. En dan kan hij nesten vinden waar hij zijn ei in kwijt kan. Want een koek legt altijd uh, zijn nest, zijn ei in een andermans nest. Ja. Uh, dus het is, onder de mensen is het uitdrukking dat is een koekoeksjong Ja. Dan is de moeder wel bekend maar de vader niet. Ja, ja. <laughs> in ieder geval. Nou, ze, ik vertelde dat. Ik zei: Ik zal het museum hierheen inhalen En dat geloofden ze dus niet. Maar ja, nou, nou tien keer koekoek koe koe, of tien keer koekoek koe laten horen. Toen kwam die er al aan vliegen. Hm. En dat was een hele leuke ervaring. En dat kan je te zien. Nou, toch niet zo, meer, niet zo direct met, met een kat of een hond. In, van, van vijf meter of één meter dichtbij je. Maar toch dat je dat zo'n schuwvol helemaal naar je toe haalt. Ja. Dat je dat anders nooit zou doen. Nee, ik begrijp het. Ik dank u wel voor het bellen, meneer Van Rossum. Ja, en als je precies wilt weten hoe dat gaat. Nou ja, dat, dat kan, je, je klapt in je handen. Je legt de duimen naast elkaar. Je bovenlip en je onderlip zet je op, boven dat krokkeltje van je duim. En dan blaas je in die, in die spleet naar in je... In je in je hand. Ik heb nooit op mijn vingers of wat dan ook kunnen fluiten. Dus bij mij klinkt dat niet. Maar bij u klonk het mooi. Ik dank u wel voor het bellen. Goeienacht. Hey, succes hè. Dank u wel. Ja. Dag. Even naar de, de Twitter, uh, naar tweets kijken. Mike die zegt... Ik praat elke dag met mijn getrainde blindengeleidehond. Zo, uh, zowel werkcommandos als al het andere. Hij weet alles van me. En dan hebben wij ook nog uh, iemand die schrijft... Door naar mijn katten te luisteren ben ik hun geleiden, geluiden gaan herkennen... en gebruik ik ze. Um, en er zijn ook nog wat mensen die... Uh, er is iemand die het filmpje bekeken heeft. Dat kunt u ook doen, uh, dat filmpje van David van Gennep. Uh, op onze Facebook-site staat dat filmpje. En dan hebben we nog iemand die zegt dat ze naar de uitzending luistert en dat dat leuk vindt. Nou, dat vind ik ook leuk om te horen. Even kijken of er nog mailtjes bijgekomen zijn. Uh, nee, dat is niet zo. Dan gaan we naar de telefoon weer. En daar is Henk, als het goed is. Goeienacht. Hey, ik ben Henk. Hallo. Hey, goeienacht. Goeienacht. Heb jij contact met dieren? Ja, ja heel veel. Uh, ik werk uh, ja, namelijk bij de tigre aan mijn hand. Oh, wat, do wat, do hoe, hoe, uh, wat doe je daar? Ja, eh... Uh... Spoed, nee, oh. natuurlijk niet. Een dierenambulance, je weet toch wel wat dierenambulance houdt. Ja, maar niet iedereen doet toch hetzelfde op een ambulance? Of wel, ja, op een dierenambulance is uh, voornamelijk iedereen die zo doet. Oké. Okay. Gewoon als er nou binnenkomt van een dier uh, die aangereden is of gewond, uh, maakt niet uit. Ja, Je, je spoelt hem te gaan en uh, ja, je verpleegt hem. Ja. Zeg maar, uh, Eerste hulp, eh, EHBO, eh, maar dan voor dieren. Ja, en hoe, eh, hoe maak jij contact met die dieren? Uh, nou, ik, ik heb uh, ja, al zoveel dieren uit zijn lijden verlost. En zoveel dieren geholpen. Uh, dat ik ook gewoon terug heb kunnen ervaren. Uh, ik heb een keer gehad dat uh, mijn uh, Maltese leeuwtje. Dat was van mijn overgroot oma. Eh. Uh, die begon al een hele tijd te blaffen. Mijn overroote oma lag al te slapen. En toen was we op deze leeuwtje van mijn overgrootoma. oma. Die begon de hele tijd te blaffen En toen kwamen de buren. Die kwamen mijn polshoofd te nemen, want die vertrouwde het niet helemaal. En toen trof ze mij daar op de vloer aan. Toen had ik uh, spontaan een hartkwaal gekregen. Oh? En de hond heeft toen de buren gewaarschuwd? Ja, indirect wel, ja. ja. En en uh, want je, je werkt op een dierenambulance, dus je hebt een uh, je houdt van dieren neem ik dan aan. Ja, ik ben gek, ik ben gek op deze. Ja. En, en heb je dan ook uh, het gevoel dat je makkelijker contact met ze maakt? Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, ik denk ja, het is wel zo als ik ergens binnenkom, maakt niet uit of het de kapsalon is of, of een bakkerij. Als er iemand met een hond staat, komt die hond ook op mij af. Ja? Ja. Ja, dat verband ook al bij dieren, maar ik, ik, ik kan je niet zeggen dat ik uh, ja, een sterke verband heb als iemand anders, maar het is wel zo dat wij wel echt mogen. Ja, en, en uh, praat je dan tegen honden of hoe doe je dat? Ja, ja ik, uh, ik praat wel uh, tegen honden, uh, ja, tegen alle dieren eigenlijk. Ja. En wat doen honden tegen jou? Uh, ja, ja, altijd, ja, ik had lief ja, ik ben wel twee keer gebeten. Hè, of, ah. uh, ja, toch uh, één keer door een uh, toberman en één keer uh, door een uh, koolere Maar meestal maar, zijn ze wat vriendelijker. Ja, maar dat het was net in de tijd dat ik net begon met die Ierlandse En dat waren rondstorven uh, honden. Ja. En weet je, ja, je weet nooit dat je kunt vragen, dus want uh, als je ze dan uh, net iets stevig in een uh, nekvel vastpakt, dan, dan maakt ze onverwachte uh, bewegingen. Ja, dat heb je wel geleerd ondertussen. Henk, ik dank je wel voor het bellen. Ja, ik, ik, ik vond het ook fijn dat je mee heeft bellen Dank je wel. Oké, okay, goeienacht hè. Jij ook. Doei. Doei. hoi Meneer De Jong. Hoi. Hallo. Uh, met koekoek wat die man net zei, dat heb ik ook vaak gedaan. Ja gewoon uh, terug koekoek roepen. En dan maakte hij er gewoon een spelletje van, denk ik. Nou, ik heb nog niet gehad als ze naar me toe kwamen. Oh. Dat vond ik ook mooi te horen. Maar met koeien heb ik het ook daarop. En dan komen ze allemaal aanlopen van, nee, hey, een nieuwe in de wei. <laughs> en met honden en katten, als je ze geen aandacht geeft, dan komen ze juist naar je toe. Ja, van, vooral katten, hè? Van waarom niet? En mijn vrouw die hield helemaal niet van katten moesten er niks van hebben. En dan kwamen ze hier juist zitten. Gewoon om een beetje te sarren, denk je. Dat is gewoon leuk. Ja, ze vinden al dat gedoe veel te druk, waarschijnlijk. En, en, en mijn hond is nogal katachtig. Ook zo solitair. En die ook, als je geen aandacht geeft, dan komt die... Hé, hey, waarom niet? <lacht> dan komen ze vanzelf uh, bij je. Maar je moet ze niet overladen met aandacht. Want dan, net als bij kinderen, dan worden ze afkeerig. Je moet ze gewoon laten komen, waarom niet? <lacht> En, en als u. Want praat u wel tegen uw hond? Ja, jawel. En dan, dan, als, je, als je iets van hem wilt dat hij moet komen, dan moet je zorgen dat hij het doet. Dan moet je geen genoegen nemen van uh, dat hij niet, uh, niet gehoorzaamt. Nee, je moet consequent zijn. Net zolang doorgaan tot die hond doet wat kind, u wilt. Bij een kind kun je nog zeggen van nou voor deze keer dan, maar bij een dier niet. Dan moet je consequent zijn. Ja. Wat jij zegt moet gebeuren, anders ben je de baas niet meer. Wat, wat vindt u van dieren? Oh, leuk. <lacht> leuk. Ik vind paarden ook prachtige dieren. En ik had vroeger met paardrijden, ik heb paardrijd lesgeronden tot in Galop. Nou, daar gaat de hele wereld om die op en neer. Ja, ik ken maar, het. Maar daar had ik een paard, Klaas heette die, en dan zeiden <lacht> ze daar van die manege. Anderen zeiden dan, god, dat is een rot paard hoor, moet je die nemen. Ik zei, die moet ik juist hebben. Hmm. Dan zal ik zijn baas zijn. En dat lukte? Ja, dat lukte. En dat kunnen ze waarderen ook. Als jij linksaf wilt en hij gaat rechtsaf... ...je moet zorgen dat je gelijk krijgt. Anders dan ben je een doetje. Ja. En, en, en, en, en dierhonden ook... ...ze kunnen het waarderen, hoor... ...om, om, om kunstjes... Uh, ...tenminste... Uh, ...kunstjes te doen. Um, um, ja, als jij denkt uh, dat ze het als werk beschouwen... nee, ...ze vinden het leuk om... Uh, Um, um, um. Maar het moet niet uh, noodloos lijken. Maar hoe weet u dat ze het leuk vinden? Dat zie je dat zie je zie gewoon. En paarden heb ik ook van gehoord. Muziek vinden ze zo mooi. Met zo'n concours die piekt met een lekker muziekje eronder. Dat doen ze graag. <lacht> zijn ze helemaal in hun nopjes. Dat is het gewoon leuk. En het, het enige dier wat zijn oren 180 graden kan draaien, dat is een paard. Hè? Die kan zijn oren echt heel ja. half rond draaien. Ja, dat is waar. Van voor naar achteren. Maar dat doet hij vooral als hij een beetje nerveuzig wordt, volgens mij. Ja, daarom kun je ook zien hoe die is. En de hond kun je ook zien hoe hij zijn oren heeft... en hoe hij zijn staat heeft. Dan weet je ook hoe hij zich voelt. Ja. Maar, maar een hond is er met name veel... Ja, ik had een hond die ging uit naar de mensen toe... Ah, hij hoeft niet bang te zijn voor mij. Maar de meeste honden maken hij misbruik van... als mensen bang zijn. Dan durven ze wel... Ja. Maar... U observeert wel goed, hè? Ja. Nou ja. <laughs> u zegt het. <laughs> en u beaamt het een beetje, toch? Ik ontken het niet. <laughs> nee. Leuk om te horen. Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Goedenacht meneer De Jong. Doeg. Dag. Uh, Ron aan de telefoon. Dag, Klaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben ervan overtuigd uh, dat elk dier... wat in onze omgeving is, dus als normale mens zijnde... Dat die is af te richten en, en uh, dat je die ook naar je eigen hand kan zetten. Ja. Of het nou een hond is of een postje, is natuurlijk van de meest normale uh, uh, huisdieren die we hebben, natuurlijk een paard enzovoort, enzovoort. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk dier wat om uh, ons heen leeft, ja, die kan je toch voor een, een of andere manier toch een beetje beïnvloeden. Ja, bij kat is het wel anders dan bij honden. En we hoorden het net over, over apen. Ik weet niet of je dat gesprek gehoord hebt eerste uur. Ja. Uh, en ja, daar werd wel gezegd van... Uh, door David van Gennep, die moet je breken. Wil die naar je luisteren. Als je hem niet breekt, dan luistert hij niet. Ja, maar er zijn natuurlijk wel meerdere dieren waar dat mee, uh, mee opgaat. Maar als je er echt intensief mee bezig bent elke dag... Hè, zoals de meneer net vertelde over die koekoek... Uh, er zijn inderdaad wel heel veel dieren. Ja, uh, je kan ook wel een rat je africhten... Of een, uh, of een muis die elke dag bij je uh, op bezoek komt, enzovoort. enzovoort. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat elk een normaal dier wat om ons heen leeft. En, en inderdaad, dat, dat verhaal wat je nu vertelde, is natuurlijk een ander verhaal. Omdat die, die zijn normaal niet gewend om, om, om, laten we zeggen, met mensen om te gaan. Uiteraard in een daar wel, maar in ieder ook niet. Maar als je ook met dat, dat soort dieren omgaat, uh, en een goede band mee opbouwt, dan, dan, dan, ben, dan ben ik er echt van overtuigd dat je met elk dier kan je, uh, ja, kan je iets doen. Ja, dat zei je. Maar wat doe jij zelf met dieren? Ja, ik ben een grote hondenliefhebber, dat uh, punt één. Ik heb het niet op, uh, op, uh, uh, op huiskappen. Daar heb ik het totaal niet op. Waarom niet? Ja, een beetje rare, eigenwijzige uh, dieren zijn het. Als jij wil dat ze links gaan, gaan ze rechtsom. En als je wil dat ze bij je komen zitten, dan gaan ze ergens weg. Dus ja, dat is niet mijn type dier. Je wil wel of graag het? dat ze luisteren naar je? Uh, ik neem aan dat als je kinderen hebt en nee, je gaat die opvoeden, dat ze ook naar je luisteren, toch? of niet? Ja, maar dat wil niet zeggen dat je dat bij dieren ook wilt, toch? En bovendien is nee, dat, het eigenlijk, nee, dat, eigenlijk is het ook wel leuk als het kind eventjes niet luistert af en toe. Nee, dat is waar. Dan ik heel met je. Maar ja, ik heb het gewoon niet op katten. Uh, ja, dan moet je n, n, n, ja, gewoon, niet aan me vragen. Ik heb het niet op katten. <laughs> Sorry, ik heb niks gevraagd. Ik heb niks gevraagd. Nee, maar uh, waarom ik belde. Ja. Uh, ik heb, ja, daar heb ik een hele grote aquarium gehad. Ja. En, uh, maar die kan je, je toen niet op... africhten, vissen? Jawel. Vissen? Dat is echt waar. Ja, ik is heb het niet vaard. over dolfijnen, gewoon goudvisjes. Nee, ik heb het over, over neon tetras, ik heb het over, over uh, uh, black mollies, uh, alles wat maar in een mooi aquarium rondzwemt, die kan je africhten. Als je er maar tijd en aan geeft. Ja, ja en dat deed je ook? Ja, maar normaal, uh, dan doe je natuurlijk zo'n zo, zo, zo bak open van uh, 1,20 meter en dan aan de rechter achterkant, daar zit zo'n gleufje waar je het eten in kan doen, ik denk 21. Ja, dat is allemaal wel lekker standaard. Laat ik nou eens een keer op mijn manier proberen om het een keer anders te doen. Dus dat heb ik nou gedaan? En het was echt een hele lange training. Uh, ben ik elke keer op het moment dat ze dus eten kregen normaal uh, uh, ja, van mij. Dan, dan, dan, ja, je moet me niet vragen hoe ik gedaan heb. Maar ik ging altijd naar links onderin aan de, de voorkant van het glas. Op het moment dat hun dus met z'n allen daar naartoe kwamen. Missen ze op een gegeven moment, na een verloop van tijd natuurlijk, dus maanden gaat er overheen, dat ze eten kregen. Maar daar moet je wel heel erg consequent zijn. En ja, dan moet je ze ook eten geven natuurlijk aan de achterkant. Dus ze moesten eerst naar voren komen. Toen elke tik, tik, tik, tegen het akwaren, maar kwamen ze allemaal met z'n allen. Nou, dan zie je ze er dus allemaal links onderin ze staan en dan wisten ze op een gegeven moment dat ze eten kregen. Maar en dan, dan moesten ook... ze weer naar, naar achter en naar boven. Hé, hey, maar even ja. nog daarover Ron, waarom is dat nou leuk om die beesten te, te laten doen wat jij wilt? Nou, in principe is dat niet leuk. <laughs> maar nee. je deed wel? Nou nee, ja, goed, uh, die dieren hebben het goed, die hebben het warm. Ze kunnen er ook wel wat voor doen. Ja, je moest wel komen. Uh, nee, uh, die dieren hebben het goed, uh, die worden goed verzorgd en uh, ja, je doet er wat meer met je huisdier. Ja, en, en of nou echt een vis een huisdier is, weet ik niet, maar ja, mensen uh, uh, laten ook, uh, laten we zeggen, honden op en achterpoot staan om uh, leuke kunstjes te doen. Ja, bedoel, uh, Waarom dan niet met vissen? Ja. Ik dank je wel voor het bellen, om. Graag gedaan, Klaas. Goeienacht. Goeienacht. Ja, dank je wel, hè. Doe. Doei. Oei. Ik kijk wel even naar de mails. Er komen opeens veel mailtjes binnen. Bas schrijft... Uh, Hoi Klaas, Merels fluiten niet. Ze hebben de meest ontwikkelde taal die bestaat. Ze geven elkaar gedetailleerde signalen. Daar loopt een kat, daar loopt een kind. Pas op, daar komt een kraai. Ik heb uh, een keer een grapje gemaakt met een andere vogel. Die floot steeds door, mee, door, mi. En ik floot Mire... Uh, oh god, do, do, do. Oh, dan moet ik de toon laten. Daar ben ik even niet toe in staat. Uh, mi, maar in ieder geval Miredo, Miredo. Uh, die vogel raakte helemaal in de war. Haha, uh, ik heb het wel... Weer teruggedraaid Oh, heeft het wel weer uh, veranderd? Allemaal. Ja, <laughs> dat is wel grappig. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, nog eentje. Ik ben uh, zo gek van onze hond dat we een dagboek van hem hebben gemaakt. Onze Bouvier Xero betekent heel veel voor ons. En wij hebben zo goed contact, begrijpen elkaar zonder woorden. Als je hem wilt bekijken, fijne uitzending, groetjes. Uh, Loes. En dat is www.xeroxero1.nl. Even kijken hoe die eruit ziet. En Daar gaat... Oh, hij heeft haar voor zijn ogen, maar dat hebben veel van die honden. Wat leuk. Een heel dagboek, ja. Nou, dan kun je wat klikken. Dat doe ik nog wel een keertje. Bedankt voor de maildoes. Oh, dan klik ik te veel weg. Uh, ja, en dan doe ik nog één mailtje. Als ik een paar seconden voor het hele uur koekoek roep... dan krijg ik geheid antwoord van mijn koekoeksklok. Daar kan ik de klok op zetten. Jolanda. Juist. Meneer... Oh nee, mevrouw Gray aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wil er even... Ik wil vertellen dat in de jaren 65, 66, 67, 68, 60, heb ik in Indonesië gewoond ja. met mijn man. Ja. En uh, wij hadden toen, uh, we kregen vrienden natuurlijk en onder andere ook het uh, directeur en zijn vrouw van de dierentuin in Jakarta. Ja. Zij woonden midden in de dierentuin. Het was heel apart en we gingen daar veel naartoe. En op een gegeven moment, we zaten er heel gezellig uh, te borrelen voor uh, er ineens Heel veel lawaai enzovoort enzovoort, kwamen allemaal uh, Indonesiërs, uh, Indonesiërs aanzetten... ...met een kooi en daarin een kleine beer, een honingbeer. Ik denk ongeveer twee maanden. Ja. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden zeer waarschijnlijk, hadden ze de moeder gedood en probeerden deze beer te verkopen. Aan de, aan de directeur van de dierentuin. Ja. Maar die had het heel verschrikkelijk arm in die tijd. En wij probeerden er ook alles aan te doen. Dat dat ja, al, uh, geld te storten en af en noem maar op. Ja. En daar zat hij ineens met die beer. Hij had wel beren in de dierentuin, maar die waren allemaal volwassen. En daar kon hij ook niet zomaar zo'n jong beertje tussen zitten van twee maanden. Die had het waarschijnlijk niet overleefd. Nee. En dus hebben wij gezegd, weet je wat, wij nemen die beer mee naar huis. <lacht> U had altijd al een beer willen hebben. <lacht> Dat kon. ik had gewoon het idee nee, dat kan. Ja, ik was ook zo gek. Hij had om zijn geheim dieren zitten in quarantaine, zeg maar, voordat ze de dierentuin ingingen. Ja. En daar was ik al in zo'n kooi gekropen met ook een jonge beer. En ja, die deed me niks. Die ging heel gezellig bij me zitten en mijn huid likken. Want je, je hebt een beetje zoutachtige mm -hmm. transpiratieschijmen, maar dat vinden ze dan heerlijk. Dat is op je huid, hè? Ja. Nou, goed, we hebben die beer meegenomen naar huis. Maar ik had ook een Groenendaler meegenomen uit Nederland. En wij zetten de beer in de tuin neer met die Groenendaler. En uh, die beer die greep natuurlijk gelijk eerst naar die Groenendaler. En die ook niet gek, die pakt hem in zijn nekvel, schudt hem heen en weer. En vanaf dat moment had die beer al door, dus van hé, hey, daar moet ik vooruit kijken. Hè? Die weet verwanten. En het werden dus grote vrienden. Ja? Maar het was een vrouwtje. Enfin, wij uh, kregen veel visite en uh, er werd ook aardig wat pils gedronken, gedronken. En dan had je bijvoorbeeld Bintang bier, dat was het uh, lokale bier. En je had natuurlijk ook het bier van Nederland. Ik zal geen merk noemen. Maar het was wel zo met oh, biertje hebben we haar toen ook gedoopt. Ze hebben zo'n lange tong, die honingberen. Ja. En nou, je zat met een piltje en daar ging die tong ging in dat glas. Nou, ze werd gelijk gedoopt met biertje. Maar ze wilde ook uitsluitend het Nederlandse bier drinken. Biertje ja. Bier, dat dutten ze niet. Nou, en achter het huis, want ja, waar moet je met zo'n bier naartoe? Hadden we een zwembad, dat hebben we leeg laten lopen. Of we hadden het water uitgehaald. Ja. De trap hebben we dus afgegrendeld. Daar hebben we haar overdag ingezet met een, een rubberen een, een wielband en jute zakken en een fan. allemaal speelgoed verzameld. Ja. Yeah. En dan ging ik dan iedere dag in dat zwembad. En uh, dan klampte ze zich vast. En nam ik een jute zak voor me. En ze hebben ook van die enorme nagels, want ze kunnen in bomen klimmen. En dan klampte ze zich daar aan vast. En dan slingerde ik er rond. Ja, dat, kon ik, dat heb ik niet zo lang kunnen volhouden natuurlijk, want ze groeide als kool. Ja. En dat vond ze prachtig. En dan had ik er inderdaad geleerd. Dan nou moet jij gewoon die zak weer naar me toe brengen. Hè? En dan gaan we dat spelletje opnieuw spelen. Nou, en dan ging ik verder. Ging ik met haar wandelen. En mijn groene dalen. Dus nou, ik kreeg een hele schare mensen achter me aan. Als ik door die straten liep, die beer aan een ketting met een, een, een leer, dikke leerring. En die hond gewoon ernaast. Nou, dat, niemand had dat ooit gezien. En we namen er ook mee. Dan gingen we naar de poentjak. Dat was in de theetuin. En dan ging ze ook mee. Ja. Een beertje. Maar, ja, maar, maar zo'n beer... En dan zat ze naast me achter in de auto. En die chauffeur die laat ze wat over ze sturen. En die was Maar Want zo'n beertje wordt natuurlijk ook een keer een beer. Ja, daarom juist. En op een gegeven moment. Toen uh, was hij, ik denk, een half jaar. En dan had ze al een behoorlijk <laughs> formaat, zeg maar. Ja, en toen, uh, mijn man die wilde haar uh, naar achteren brengen, naar de slaap vertrekken. En toen kwam ze langs de etensbakken van de hond. En die waren nog half gevuld. En dat zag ze wel met die ogen, hè. Dus ze greep, uh, mijn, mijn man, bij zijn hand. En ja, en die hand lag ze wat af. Uh. Ja. Want ja, ze hebben kaken en tanden, dat wil je niet geloven. Ja, en toen begrepen we ook wel dat we eigenlijk met een wild dier bezig waren, hè. Ja. Yeah. En, uh, ja, toen hebben we dus uh, besloten toch naar de dierentuin terug te gaan. En zij zeiden: Nou, nou is het ook wel rijp om tussen de beren te gaan. En alle speeltjes meegegeven. En tussen de beren ingezet. En dat ging uitstekend. Ja? Behalve, ze ging steeds met die uh, jute zak rondlopen in de bek. En naar die beren toe. En die begrepen hem natuurlijk helemaal oh. niets, man. Dat vond ik wel zielig hoor. Ik heb er wat staan huilen. Ah. Ja, dat vond ik verschrikkelijk. En, en uh, bleef, uh, bleef Biertje u herkennen als u kwam kijken? Nee hoor. Oh. Dat, dat, dat doen dieren eigenlijk niet, hè? Dat, nou, tenminste niet, nee. nee. Nou, die apen wel, hè? Die apen, die, die blijven je herkennen, heb ik. En, uh, en, ja. Ja. en van olifanten weten we sinds uh, die, ja. die, uh, die snoepreclame... dat ze ook een enorm geheugen hebben. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Maar dit was mijn verhaal. Nou, het was een mooi verhaal, mevrouw. Ja. Dank u wel voor het bellen. Oké, okay. dank u. Daag. We gaan naar Hans en daarna doen we even een plaatje, denk ik, hè? Um, Hans, goeienst. Hoi, hoi, hoi, hoi met Hans. Hallo. Hoi. Um, nou, ik uh, vind het een heel, heel leuk verhaal wat ik nu hoor. Ik heb hetzelfde uh, meegemaakt eigenlijk met een, uh, een vriendin van mij, een hele goede vriendin zelfs. Uh, Ze had een Wasbeer een Wasbeer gekocht. En ik heb uh, uh, eigenlijk vanaf weer van gezegd van, hé, hey, die beesten zijn vals. Dat gaat hier niet worden. Maar uh, ze heeft nu twee maanden heeft het beest. En ik ben er zo verliefd op geworden. Zij heeft hem nog? Ze heeft hem nog, ja, zeker. En hoe oud is het wasbeertje? Het wasbeertje is nu twee jaar oud. En zij woont in Nederland? Ja, ja, zeker. Dat mag toch helemaal niet? Jawel. Mag het wel? Ja, zeker. Um, uh, kijk maar eens op internet. Uh, je kan uh, gewoon kijken, legale huisdieren, uh, ze tot zebras en toe. Oh ja? Oh, oh, ja zeker, heb... kijk maar eens even, nee, uh, luister, een, een, een, zoals een zebra is gewoon een paard, die kun je gewoon uh, thuis houden en een wasbeer is gewoon uh, wel degelijk legaal, ja. En het zijn ook hele lieve beesten, ben ik later achter gekomen. Maar dat, maar dat is, want het verhaal net van, van G uh, ja? dat uh, in haar Indonesische tijd, uh, ja? zo'n beer is natuurlijk wel een wild dier. Ja een beer, was een heel ander verhaal. Dit is ook een beer, want het is een wasbeer. Maar het, uh, zoek het op internet. Het is gewoon helemaal legaal. Het ja, nee, dat geloof ik uh, wel, maar het zijn wel wilde dieren. Dus die kun je nooit helemaal temmen en op een gegeven moment bijt hij ook je vinger eraf. Nou, dat denk ik dus niet. Nee? Nee, uh, een wasbeer heeft een kleiner gebit als een hond. Ja. Dus waarom bijt die hond jouw vinger er niet af? Ja, honden zijn echt... Uh... Ja, honden doen soms ook trouwens, maar... Uh... Ja, nee, maar dat bedoel ik dus. Een hond heeft een veel groter gebit dan een wasbeer. En, uh, ja, maar die, die kun je wasbeer, waarschijnlijk wel... Je niks... Die zijn wel gewend uh, dat ze... Uh, of honden, die, ja, die zijn gedomesticeerd. Hè? En wasbeer over het algemeen ja, niet. Ja, een wasbeer ook. Ja. En wat is er zo leuk aan dat beestje? Uh, wat leuker dan een is. Ja, hij ziet er in ieder geval heel leuk uit, hè, met zo'n zwart-wit Ja, hoog. maar goed, daar, ga, daar gaat het niet om. Oh. oh, nou, het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat om het karakter. Nee, ja, juist. Ik, nou, uh, een wasbeer, dat is die van ons, Rocco... Um, een Wasbeer heeft gewoon heel veel behoefte aan een uh, eigen plek. Je kan niet van huis gaan en een Wasbeer uh, in je eigen huis achterlaten. En maar hopen dat het allemaal goed komt met uh, meneer Wasbeer. Want uh, meneer Wasbeer zet de kraan open. Hij gooit de planten om, uh, de koelkast open en de, de bierflessen die maakt hij open en die flikkert hij door heel de kamer heen en dan uh, denk je ook dat hij goed bezig is. <laughs> en dat dus is die dat die jezelf ook. Sorry? Nee, ja, ik, ik zei voor zichzelf, is die waarschijnlijk ook heel goed bezig. Maar toen zei ja, jij nog Ja, voor zijn gevoel wel, ja. Maar uh, die beesten die hebben gewoon geen vrouwen, die was mee bezig zijn. Oftewel, een hond kun je tegen zeggen, hé, hey, Fikkie, uh, zo werkt hij hier niet. En dan uh, probeert je het enigszins te begrijpen. Maar een, een, een wasbeer, die denkt gewoon van, ja, uh, je kan me wel Fikkie noemen. En zeggen, niet mag, maar ik weet niet eens wat je het over hebt. Ja, maar ja, ik ja. vroeg wat er leuk is aan die beesten. en uh, een plant omgooien... Kan leuk wat is leuk zijn? Zijn die nou, wat is, Nou, er leuk ze, ze, um, ze gedragen zich eigenlijk, eigenlijk bijna hetzelfde als katten. Dus um, ze komen echt, uh, ja, ze, ze reageren op je, ze komen op je af. Uh, het, ze zijn niet uh, heel erg vervelend. Als ze uh, echt dingen kapot maken waar jij bij bent, zeg maar, als jij tegen ze zegt van, hé, hey, luister, uh, Rocco, dit werkt zo niet, dan begrijp je natuurlijk niet wat je zegt, maar hij weet wel dat je tegen hem zegt dat het niet de bedoeling is. Ja. Ik bedoel? nou, nou vertelde je net dat jij die wasbeer hartstikke leuk vindt. Vindt die wasbeer jou ook leuk? Ja, zeker. Ja. Hij, hij probeert zelfs bij ons uh, op de slaapkamer probeert in te breken. In te breken? Ja, op de slaapkamer. Om wat te doen? Ja, dat maakt me verder niet uit als hij maar binnen is. Nou ja. Hij wil er graag bij zijn. Ja, hij wil er heel graag bij zijn. Het maakt me echt niet uit wat jij aan het doen bent. Hij probeert zelfs zijn vaatwasser probeert die open te maken. Hm. Dus we hebben nu buiten hebben een ren gemaakt, waar hij gewoon, uh, uh, als wij weg zijn, gaat hij in die ren. En uh, daar blijft hij onderzoek tot weer terugkomen, want we hebben we wel geleerd ondertussen. <laughs> hij heeft al heel veel dingen geflikt, terwijl wij weg waren en uh, hij thuis, omdat we wel konden vertrouwen, zogenaamd. Ja, ja. Dat viel tegen. Maar, maar nu, ja. nu hebben we dus wel een ren voor hem gemaakt, want uh, hij is dus, uh, nou, als wij erbij zijn, is hij te vertrouwen. Zijn we er niet bij, is uh, meneer Rocco niet te vertrouwen. Ja, het, het klinkt als een aanwinst voor ieder huishouden. Het is uh, uh, leuk om nou, er wat over te horen, Ja. Zou je daar iets over? zeggen? Te... Echt... heel kort, nog heel kort. Ja, heel kort. Het is echt uh, uh, Rocco. Uh, hij is. Uh, ik denk dat hij beter voor je is dan uh, menig hond, want die honden die slopen, je, uh, die slopen je, alles. Als je Rocco in een hokje zet, dan vind je het ook allemaal best. En haal jij hem een dag later weer uit zijn hokje het huis in. Die is nog steeds je beste vriend. Snap je? Die hond, die, uh, die wil een hoop aandacht uh, die dag later. En uh, onze Rocco, die komt gewoon uh, de huiskamer binnen. Die vindt het allemaal leuk. En uh, die is eigenlijk ook weer vergeten dat je mijn een dag buitengesloten ja. hebt. Snap je ik bedoel? Slecht geheugen, geluk. Ik uh, laat het hierbij Hans. Ik dank je wel voor het bellen. is dus Hartstikke bedankt. Ja, goeienacht hè. Tot dan dan. Tot dan. Hoi. gaan luisteren naar Onder aan de Dijk van uh, Lauw en Jacqueline Govaart. Voor de zon die op het water speelt, voor het water dat de zon bespeelt, leunen bij het grijze water, nooit teleurstelt en nooit verveelt. clean Zijn ik weet het lief Ik weet het zeker hey. Zo. ...onder aan de dijk van Telau en Jacqueline Govaert. En, en Jacqueline Go, Govaert, die kent u misschien als zangeres... ...tot 2009 in ieder geval van Cressip. Dus even kijken, ik doe even een mailtje. Nou, mailtje, zeg maar, mail van Margreet. Die schrijft, hallo, ik had een huiskonijn dat de mais niet lustte uit zijn konijnenvoer... en ik elke morgen achter het huis strooide... en dan opgegeten werd, werd door een tortelduifpaardje. Dat schiep een band. Ik kan er veel stunts over vertellen... maar deze is wel erg sterk. S'nachts heb ik het ene slaapkamerraam open... waar Luxaflex voor hangt... en op een ochtend, in het voorjaar... schrok ik wakker door iets op mijn hoofd. Ik schoot overeind en de duif zat op mijn kussen. Mij beurtelings met linker dan rechter oog aankijkend. Kennelijk door het raam naar binnen gekomen... en door de luxe flex verhinderd om er weer uit te gaan. Ik opende het raam vlak bij mijn bed. Duif bleef geduldig zitten. Ik pakte hem op en liet hem naar buiten. Dan nog een verhaal over een muis... We woonden op het platteland, hadden ook een huiskonijn... dat zijn eten kreeg op de deel, waar ook de slaapkamer was van mijn zoontje. Dat was toen bijna twee. Zoon werd wakker, ik haalde hem op en tegelijkertijd ging de telefoon. Ik vergat de deur van de deel naar de kamer te sluiten... zette Gijs bij zijn speelgoedkist en handelde het telefoongesprek af. Toen dat afgelopen was, zei Gijs, mama, muisje, daar. En wees onder de kist. Ik ging op mijn knieën en verdomd daar zat een muis. Ik zei, muisje, kom dan. En de muis kwam. Muisje aaien, vroeg Gijs. Ja hoor, de muis vond het heel leuk om geaaid te worden. Ik probeerde daarna muis naar de deel te jagen, maar hij kroop verschrikt onder de kachel. Ik vergat het beest en pas s'avonds dacht ik er weer aan, keek onder de kachel... en ja hoor, daar zat hij nog. Ik pakte hem eronder weg, bracht hem naar de deel waar het konijn zat te eten. Muis rende naar het konijn, sprong boven op zijn kop, danste door de etensbak... en werd uitgebreid schoongelikt door het konijn. Toen begreep ik ook waarom de muis onder de kist vandaan was gekomen op mijn kom dan. Daarmee riep ik iedere avond het konijn naar de deel waar hij dan de te eten kreeg en s'nachts verbleef. Vrolijke groet van Margreet. Aan de telefoon Erik. Goeienacht. Hey, ik ben Erik. Ja, hallo. Hey. Zeg het maar, hoe, hoe uh, maak jij contact met dieren? Nou ja, ze noemen me eigenlijk uh, uh, liefst uh, Marcel Vogels, dat is mijn bijnaampje, mijn koosnaampje. <laughs> hoe is je koosnaampje? Uh, Marcel Vogels. <laughs> <laughs> en, ja, ik, ik doe aan dressuur uh, ik, ja, al heel lang. En ik, ik heb al een paar ponyvers gewonnen. <laughs> en, ja, ik, ik vind het gewoon fijn om lekker op een paardje te rijden. <laughs> Je hebt een aanstekelijk lachje. <laughs> en, en, wat, en wat maakt dat zo leuk dan, om op een pony te zitten? <laughs> ja... Uh, gewoon, gewoon het feit dat je gewoon lekker vrij bent met een natuur, met, met een uh, wekkere zo die, die niet zo goed na kan denken als jij. Die niet zo goed na kan denken, dat maakt het leuk. Ja. <laughs> <laughs> het, is, het is grappig. Nou, leuk om te horen. Dankjewel voor het bellen, Erik. <laughs> Dank <Dankjewel>. Doeg. <laughs> Doei. <laughs> <laughs> ja, sommige mensen hebben dat. Zo'n lachje. Jannie? Ja, ben ik. Hallo. Ja, we hebben het over dieren. Hè? Hoe, communiceert, of, of, hoe maakt u contact met een dier? Ja, dat is mijn hond, dat is mijn alles. Ja? Ik heb mijn vierde poedel. En toen de vorige ja, moest inslapen. daar heb ik een, week, een weekje is ze ziek geweest. En toen heb ik er een gedicht over gemaakt. Ik dacht, dat ga ik eventjes, als het kan, voorlezen. Ja, het gaat over, om een tikkel, zei u? Nee, een poedel. Oh, poedel, sorry. Poedel. Dergpoedel. Oké. Okay. Ja, dus poedelbeauty. Al twaalf jaar mag ik bij het vrouwtje wonen en samen hebben we het goed. Ik wil zo graag mijn liefde tonen omdat ze alles voor mij doet. Zo wandelen wij door mooiste dreven, kris door bos en door natuur. Ik heb een fijn, gezellig leven en ga voor haar zelfs door het vuur. Ineens lukt het niet meer met wandelen. Ik heb een tumor in mijn buik. De dierenarts gaat mij behandelen met spuitjes. Nee, ik voel me niet puik. Toch wil de arts mij opereren. Het boze moet er heel snel uit. Dat kan ik in mijn arts waarderen. U weet het het best, blaf ik heel uit. Mijn vrouwtje ziet de complicaties en zegt tot dierenarts vol zorg. Komt het wel goed na operaties? U staat voor eerlijkheid toch borg. Het is naar als ik veel meer niet meer zal kunnen. Voor het vrouwtje en toch ook voor mij. Gehandicapt zal ik niemand kunnen. Helaas, bij het oud zijn hoort het erbij. Mijn vrouwtje zal er voor mij bidden. Maak beauty betere, lieve heer. Of hij het doet, laat ik in het midden. Misschien doet dit nog een keer. Ik blijf op beterschap nog hopen... en kwispel weer als ik ben gezond. Als ik met vrouwtje weer kan lopen, ik blij, zij blij... met mij als hond. Die wensen duurden maar zes dagen. Toen dokter zei, het gaat niet meer. Een doodzieke hond moet je niet plagen... Wat deed dat mij en het vrouwtje zeer? Ik heb haar toen de regie gegeven. Ik ga nu slapen. Ik ben moe. Ik heb in haar hand gelegd mijn leven. Een knuffel. En vol liefde dekt ze mij toe. Toen kwam de laatste dag. Ik heb pijn. Ik ben naar. En ik ben ziek. En onrust neemt bezit van mij. Ik blaf niet meer. Ik heb geen repliek. Als sta je lief voor mij bij. Ik kijk jou aan. Jij moet beslissen. Het is moeilijk, maar jij bent niet laf. Al kan je mij maar moeilijk missen... om al de liefde die ik jou gaf. Nu ga ik je groeten. Ik kijk je aan. Ik voel je neus en hoor je snik. Ik lik nog snel je zouten traan... voordat de arts komt met de prik. Voor jou is het een zwaar besluit. Het is zo dubbel, spreekt je mond. Bedankt, zeg ik, Voorlaatste spuit... Jij was mijn fijnste vrouwtje en ik jouw allerliefste hond. Een laatste poot en neusje van Beauty's voor het vrouwtje. Hm. Nou, dat was voor mijn Beauty. En, de, en de, u heeft vier poedels? Dus, dit is mijn vierde nu. En, en Beauty was de? De derde. De derde. Ja. En hoe heet deze? Beauty 4. Hoe oh, zijn het allemaal Beauty? Allemaal Beautys. <laughs> ze zijn allemaal hetzelfde, ze zijn allemaal dwerg, ze zijn allemaal zwart, ze zijn allemaal zuiver ras. En ze heten allemaal beauty, dus beauty 1, 2 en 3 liggen in de tuin. En uh, deze is dan bij me. En deze is gezond? Ja, ja maar die anderen die zijn, ik heb 49 jaar een poedel. Zo. Dus ze zijn de eerste is 14, zo, 14,5 geworden, de tweede, 16, de derde, 12 en deze is uh, 6. Dus. En deze is net zo lief als de andere? Eh... Uh, aanhankelijke nog. Ja? Veel aanhankelijker. En trouw, lief. Ja, heel, uh, ja. En slim. <laughs> Ook Het poedel eigen. Wat doet u allemaal voor uh, Beauty 4? Uh, ja, de hele dag. Ik ben alleen. En het is dus de hele dag praten met de hond. En zij begrijpt alles. Hoe weet u dat? Nou, dat, dat zijn de reacties, dat zie je aan de ogen, zie je aan het kopje, aan, aan de gebaren, alles. Het is, uh, het is echt een hele slimme hond. Ik kan ze dus ook heel snel wat leren, je hoeft maar één keer iets te zeggen. En ze weten het. Dus dit is. Uh, toen ik uh, de vierde kreeg. Toen heb ik in de vorm van een gedichtje, heb ik allemaal de geboortekaartjes aan al mijn honden, vrienden en vriendinnen, die ik onderweg allemaal tegenkom, heb ik allemaal ingegeven. Ik had een huis vol bloemen. Oh, wat leuk. Ja. Nou, uh, veel plezier nog met Beauty 4. Ja, dank u wel. Laten we hopen nog een jaar of tien dan, hè? Ja, ik hoop het. Ik ja, hoop het. geniet ja. ervan. En dank ja. u wel voor het bellen en het ja. gedicht. Goed zo, ja. Dag. Ja, dank u wel, dag. Henk. Oh, dag. Hallo. Nou, een ontroerend verhaal. Heb je dat ook? Uh, nou, ik kan me wel iets bij voorstellen, ja. maar ik uh, ik, uh, ik hoor veel dingen voorbij komen die ik wel herken. Vooral die, uh, die meneer die zei, dieren komen altijd op mij af, omdat ik ze eigenlijk een beetje negeer. Ja. In het begin. Dat ja. heb ik ook. Oh, en waarom negeer ze? Nou, dat is dus niet heel demonstratief negeren, maar ik uh, laat het wel altijd een beetje aan die dieren over wat ze met mij willen. Of ze mij goede dag willen zeggen of niet. Of ze op mij af willen komen of niet. Of ze aangehaald willen worden of niet. En meestal is dat wel zo. Ja. En dan, uh, dan zegt de eigenaar of eigenaresse... Hé, hey, vreemd, dat doet hij of zij nooit. <laughs> dan zeg ik, nee, maar de meeste mensen stormen er ook op af. En je ziet het ook wat de kleine kinderen trouwens, hè. Ja, die, als, ja, ja, daar kunnen uh, dieren heel onrustig van worden. Of bedoel je dat, dat kinderen ook naar je toe komen als je ze niet aan. Uh, ja, precies. Ja, die kinderen dag. ook. Dat, dat je ze gewoon een beetje zichzelf moet uh, laten zijn. Maar ik hoor allerlei opvoedingsverhalen. En iemand zei. jij had het over honden en katten. Ja. Maar katten kun je eigenlijk vrijwel niks leren. Want die hebben geen geweten. Hoe, hebben die geen geweten? Oh. Nee. Dat zei dat die, is die, die, die bekende dierarts ook alweer. Die veel voor de radio was vroeger. Henk Lommets, ja, die. oh die, ja. Die vertelde dat Lomens. eens een keer. En hij zei: Een hond heeft dat wel. Uh, als, als ik mijn hond iets leer. En ik heb hem nu geen de huisdieren meer, hoor, zou je niet geloven haast. Maar um, als je een hond iets leert, dat is een sociaal dier. Dan onthoudt hij dat ook. En dan houdt hij zich er ook aan als je er niet bent. Dus als je je hielen gelegd hebt, even naar de kruidenier. Maar een kat doet dat niet. Die, uh, die uh, luistert wel naar je als je erbij bent. Maar zo gauw je weggaat, doet een kans zo precies waar hij of zij zin in heeft. Ja, en vaak ook als je erbij bent trouwens. Ja, ook. Maar uh, ik vind, en dat is mijn overtuiging, dat veel mensen eigenlijk veel te veel verwachten van hun huisdieren. Uh, ik heb een bokser gehad en die luisterde ongelooflijk goed. En dat heb ik hem eigenlijk spelenderwijs geleerd, omdat ik een hekel heb aan commanderen. Ja, ja, en uh, dus dat deed je ook nooit? Nee, dat deed ik helemaal niet. Als hij iets deed wat, wat, wat niet de bedoeling was, dan zei hij gewoon doe dat nou maar niet. En dan keek hij aan en dat weet ik niet. Maar ik heb veel van die hond geleerd dat je hem ook een beetje zijn eigen territorium moet gunnen. Mm -hmm. En dan bedoel ik niet met territorium in de letterlijke zin van dat woord een kennel of een tuin of, of een kamer. Maar eh, ik bedoel het overdrachtelijk. Uh, wij roepen altijd ieder mens is uniek, maar ieder dier is ook uniek. En ik vind dat dieren soms afgericht worden als robots en uh, dat de hele identiteit daarmee verdwijnt. Hm. Wat ik mijn hond nooit heb af kunnen leren is dat hij als ik weg was, uh, toch in het geniep op de bank kroop bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dacht ik, nou ik laat het er maar bij. Ja, heb je je erbij neergelegd? Ja. Heb je nu nog hu een, een huisdier? Nee, maar er lopen hier bij mij altijd continu twee katten over de vloer. Ze zijn er nu niet. Uh, en die zijn van mijn buurvrouw. Dat is een kater en een poes. En uh, die luisteren verdraait goed naar mij. Ja? Ja. Ook weer omdat je ze een beetje... Maar ze doen ook een ja. hele hoop dingen... waarvan ze wel weten dat ik dat niet zo leuk vind. Maar dat heb ik nou al duizend keer gezegd. En daarvan heb ik dus op een gegeven moment gedacht... nou laat maar, zij vinden dat dat wel mag. <lacht> en uh, dat zijn dus geen ernstige zaken. En heel onbenullige dingen ergens ingruipen... ...waar ik ze liever niet in heb. En denk nou laat, laat dat maar. Uh, maar ze mogen bij mij bijvoorbeeld niet om het aanrecht. Nou, in de keuken. Dat weten ze en dat doen ze ook niet. Hm. Nou ja. De belangrijke dingen die uh, ...daar vervolgen ze hier in ieder geval in. Wat zeg je? In de belangrijke dingen luisteren ze. Dus. Als ik erbij ben wel... ...maar dat, is, dat, dat vertelde ik net... ...dat is het verschil ja. tussen kat en hond. Ik denk dat als ik het huis uit ga... ...en ze lopen hier nog rond... ...dat ze gewoon doen waar ze zin in hebben. Ja. Maar ik vind dat je die dieren niet, niet, niet, niet overaf moet richten, als je snapt wat ik bedoel. Ja. En dat zie je nog wel eens op de televisie. Kijk wel eens naar die dog whisper. En die zegt dan, een hond moet onderdanig zijn. En dan lopen mijn de rillingen van over de rug. Dan denk ik, dat wil ik juist niet. Een hond moet gevoel voor verhoudingen hebben. En weten dat jij de baas bent. Ja. Maar alsjeblieft niet onderdanig. Want dan komt, ze, dan komt ze een leuk karakter helemaal niet tevoorschijn. Ik begrijp het. Ik, uh, ik dank je wel voor het bellen, Henk. Dag. Goeienacht, hè. Nog één beller, denk ik, zo'n beetje mevrouw Van Schaik. Goeienacht. Goedemorgen. U uh, uh, houdt ook van dieren? Ja, heel veel. Ja? Heel veel. Ik kan alleen uh, geen huisdieren hebben. Ik kan er niet mee uit de weg, want ik ben gehandicapt. Oh. Maar ik maak wel uh, met vogels in de buurt contact. en hangt uh, eten op mijn branda. En ja, er komen heel veel vogeltjes. Dus die komen op het eten af? Of ja. komen ze op u af? Ja, op het vogeltje wel. Op het eten. En dan zomers heb ik de deur open. Nou ja. Dan uh, probeer ik toch contact met ze te krijgen. Is heel leuk. Ja. Ja. En uh, wat voor vogels zijn het? Ja. Maar geen missen. Want ze zitten in de grote stad. Uh, er stoppen heel veel verkeer voor de deur. Ja. En uh, ja... Een geel buikje, een zwart kraagje met een stropdasje aan. En uh, ja, eens is er een, uh, een rood vogeltje op de veranda geweest. Eigenlijk heb ik wel een boek uh, om na te kijken. Ik ja, kom heel weinig van. Ik ben te ziek. Dus ik ja, ja, kom heel weinig buiten. Soms maanden niet. En hoe belangrijk zijn die vogels dan voor u? Voor mij is het heel belangrijk. Uh, uh, contact met die buitenwereld houden. Ja, uh, doen we gewoon, hè? Ja, ja, ja, dat. Ik doe is... nog heel wat voor mijn stad ook. Dus. Uh, uh, uh, voor de wijk en voor de stad, maar. Uh, en, en voor de vogeltjes, dus? En uh, de natuur is uh, ook heel belangrijk. He, heeft u een favoriete vogel? Ja, ik vind. Uh, het geel buikje met, met, met strooptasje vind ik heel leuk. Het geel buikje met stropdas. Ja, met strooptasje. Is dat een pimpelmees? Of, uh? Ja, een pimpelmees. Ja, goed zo. Uh, uh, heel met de wind, uh, winter, de strengste winter heb ik heel veel uh, vogeltjes uh, kwijt geraakt op de vandaan. Uh, de straat is open geweest, dan ben je ze ook kwijt. Ja. En nu heel langzaam komen er weer drie, vier uh, terug. En dat is wel belangrijk. Ja, mevrouw ja. Van Schaik, ik dank u wel voor het bellen. Ja. oké. Okay. En ik wens u een goede nacht en geniet ja. van de wabels. Ja, goedemorgen. Do goedemorgen. Doe ik nog één mailtje. Hallo, goedenacht Klaas. Ik maak contact met dieren via gedachten en energie. Ben jij blij, zijn zij blij. Ben jij verdrietig, dan troosten zij. Zij passen zich altijd aan aan je stemming, ook al willen ze dominant zijn. Heel gevoelig zijn dieren. Al zeg je geen woord, ze begrijpen hoe je je voelt. Dat is zo bijzonder aan dieren. Als voorbeeld, twee koolmeisjes die naar binnen vlogen... hingen op hun kopje aan de gordijnen. Ik dacht, jullie hangen aan de verkeerde boom. Tak, zij werden onrustig, vlogen door de kamer en ik zette de voordeur open... en dacht, vlieg door de voordeur naar buiten. Ik ben een uurtje weggegaan door de achterdeur. En toen ik terugkwam, waren ze buiten op de wintertafel... aan het discussiëren over die gastvrijheid... van al die leuke, bijzondere mensen die met ze praten. Mijn kat liet me weten dat ze mij miste. En voordat ze stierf bij de dierenarts na een logeerpartij... aan, het hart, aan een hartaanval uh, liet ze me weten dat ze er verdriet van had... dat ze mijn liefde voor haar gewaardeerd had via telepathie. L heeft dit geschreven. Goed, nou het zit erop, Casa Luna. Het is bijna twee uur, zometeen op deze zender Nora Romanesco... met nachtvluchten. Dat begint dan met vluchten in het verleden. En maandag, dan praat Frank Dumosh... met massapsycholoog Jaap van Ginneken. Woensdag 8 februari start hij de lezingenserie... van Studium Generalen van de Universiteit Utrecht... over de mens als kuddedier. Nog meer dieren dus. Hoe beschouwt Van Ginneken het kudde gedrag op de beurs... en in de sociale media? Nou, ik eh, dank u allemaal voor het luisteren en voor het meepraten. En ik wens iedereen een heel prettig weekend. Veel plezier maandag bij Frank, zometeen bij Nora. En eh, volgende week vrijdag eh, bij mij weer, hopelijk. Tot dan. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en crv.